Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. De Verenigde Staten denken dat de Russische minister Shoigu van Defensie in Noord-Korea is om een wapendeal te sluiten. Hij had eerder deze week een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zei bij een overleg in Australië tegen de pers... dat Rusland nu bij al zijn bondgenoten probeert wapens te regelen. De minister zegt dat Rusland wanhopig op zoek is naar steun in Noord-Korea, maar ook in Iran dat al veel drones heeft geleverd. Het brandende vrachtschip Fremantle Highway wordt waarschijnlijk dit weekend nog versleept naar een veiligere plek. Het schip ligt nu nog boven Ter Schelling, maar wordt straks versleept naar een plek op zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar blokkeert het schip geen vaarroutes en is de wind gunstiger. Wanneer de operatie precies begint hangt af van de rook die nog vrijkomt bij de brand en de weersomstandigheden. Het schip met duizenden auto's aan boord vloog dinsdag in brand. Eén bemanningslid kwam om het leven, de anderen zijn gered. In de buurt van de Duitse stad Augsburg heeft een man van 64 drie mensen doodgeschoten in een wooncomplex. Later schoot hij nog twee mensen neer in een huis verderop. Zij raakte zwaar gewond. De schutter is opgepakt. Voor ons Duitse media was de aanleiding voor de schietpartij een burenruzie. Op de WK zwemmen in Japan is het de gemengde Nederlandse sfv ploeg niet gelukt om de finale te halen op de 4 keer 100 meter vrije slag. Het oranje kwartet had daarvoor bij de top 8 moeten zitten, maar werd 12e. Marit Steenbergen en Valerie van Roon plaatsen zich in Fukuoka... voor de halve eindstrijd van de 50 meter vrije slag. Gisteren won Steenbergen al een bronzen medaille op de 100 meter vrij. Het weer eerst tot droog met af en toe zon. Vanmiddag enkele stevige onweersbuien met kans op hagel in het zuidoosten van het land. De KNMI heeft voor de provincies Gelderland, Brabant en Limburg code geel afgekondigd. Het wordt maximaal 23 graden. Ook morgen buien en ongeveer 21 graden.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 is de zomer van ZFM. Met, met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Land. We gaan weer naar het strand. 100.000 wielen We zitten in de vieren Daar gaat het gebeuren Daar gaan ze scheuren De Formule 1 De Formule 1 Ja, daar moeten we Ze zitten vol, iedereen gaat uit zijn hoofd. De box is daar te zweten. Iedereen moet eten, fijn en uit circuit, missen wil je niet. De famille, de famille. Het is 29 juli. De redactie is gedaan door Hans Botman. De techniek door Thomas de Jong. En als backup Leon van Es. Um, mijn naam is Ben Zonneveld. En we gaan het vandaag hebben met, uh, uh, over politiek lopende zaken. Met wethouder Gert-Jan Bluis. Carina Veren komt bij ons langs. Helene van de Kamp van de Bibliotheek. Kennemerland over het zomeraanbod. Dan gaan wij over het uur heen. gaan wij praten over het jongerenwerk van Pluspunt. Loesoe jongerenwerk. Tot en met 3 september. Dat is nogal. Dan gaan we weer met Carina Veren praten. En we gaan misschien wel over pakje kunst hebben. En dan sluiten wij af met roydongen En dan gaan we over de voorbeschouwing van Pride de the Beach. Over Pride de the Beach gesproken overigens. Er kan uh, nu geluisterd worden naar voorleeswerk in de bibliotheek voor uh, kinderen. Dus kom langs. Inmiddels zit uh, Schuin tegenover mij uh, stiekem naar uh, de, de Formule te kijken, naar de sprintrace van uh, nummer 2, meneer Bluis. Ja, sorry, ik was even afgeleid. <laughs> formule 3? Ja, we zitten natuurlijk in het racecafé Rabbel gezellig met een heel groot beeld. Dus het zal moeilijk worden voor meneer Bluis om uh, ja, ik ben gaan we afgeleid, <laughs> deze kant op U kan ook daar gaan zitten, dan moet, dan moet je deze kant op kijken. Uh, meneer Bluis, goedemorgen. Rustige tijden in uh, Zandvoort, de raad is uh, met reces. Uh, wat is er zoal te doen? Ja, de, voor ons niet zo rustig. Uh, wij zijn alweer met de, met de begroting bezig uh, om die op te stellen. En de najaarsnota komt eraan. En, en er loopt nog voldoende. En voor ons als wethouders is het ook wel even lekker dat we wat minder vergaderen. En dan kan je, ja, nou, ik, vooral voor mij dan, ik zet dan al wel een beetje op een rijtje wat ik bijvoorbeeld het komende jaar allemaal nog uh, ga doen en dat, dat zet ik dan meestal in een schriftje, ik heb dat ook bij me. Ja, nou, we hebben we het van de week over gehad, het boekje. Ja, het boekje en, en dan schrijf ik gewoon even op uh, wat zou al in mijn portefeuille uh, de zaken zijn uh, waar ik mee verder wil en dan ga ik een beetje filosoferen en ik, ik ga wat meer op, uh, op, op werkbezoek, ik ben uh, ik ben bij de remise geweest uh, van de week. Ik, ik ben bij, uh, Jut bij Jutters, uh, Juttersgeluk uh, ben ik geweest. Dus ik, ik ga wel wat meer uh, dingen bekijken en, en doen. Dus dat vind ik ook heel leuk. Uh, nou, de Pride komt eraan. Dus dan kunnen we ons ook uh, gewoon wat, uh, wat meer laten zien. En onze uh, wat meer vermaken woensdag was nog uh, de uitreiking van mm het -hmm. trofee in Huis in de Duinen. Dus uh, ik vermaak me prima. Uh, Portefeuilles, uh, financiën, planning en controle, vastgoed, ampelijke fusie... Dienstverlening en participatie, kunst en cultuur, werk en inkomen, schulden, zorg en welzijn en inburgering. Ik verbaasde mij over schulden. Ja, nou schulden, nou ja schulden valt onder werk en inkomen. Dat, dat is eigenlijk uh, uh, geldzaken. De, de, mensen in deze tijd, een grote groep, heeft het toch wel niet makkelijk. En dan noem je dat schulden, maar het gaat eigenlijk over de geldzaken, de financiële positie van mensen, vooral van vaak ook jongere gezinnen die niet rond kunnen komen. Dus, dus dat is uh, armoedebeleid hoort daarbij. Uh. Hoe, hoe staan wij daarvoor in Zandvoort? Uh, nou, wij staan er, we doen er veel aan, we, we, we denken ons beleid heel goed is en heel proactief is, uh, maar er zijn natuurlijk wel toch relatief uh, veel mensen uh, met uh, armoedeval. En gelukkig hebben wij wel als een van de gemeentes hè, de, de energietoeslag. Die, die, die uh, was discussie of die wel of niet. Nou komt hè? die 1300 euro. Nou wat wij wel hebben gedaan. Is die eerste 500 euro. Die hebben wij wel gewoon al uitbetaald. Dus wat dat betreft. Zijn we wel heel pro proactief uh, mm -hmm. daarin. En we hebben het de zand pas En daar zijn we ook nog mee bezig. Om dat uh, beter neer te zetten en uit te breiden. En daarnaast. Uh, zitten we denk ik ook wel de uh, bovenop. Uh, bij, uh, bij onze organisaties uh, om dat beter rond te krijgen. Dus dan hebben we het ook over het begrip gezond leven. Maar gezond leven is niet alleen fysiek. Maar gezond leven is ook dat je, dat je de mogelijkheid hebt om gezond te leven. Want het is bijvoorbeeld wel zo dat mensen die minder te besteden hebben... over het algemeen ook in, op gezondheidsgebied, psychisch gebied... Is dat, de, is de, dat, dat een, een, hebben. een project van wethouder Lascaray? Nou, Lascaré doet uh, jeugd. En jongeren. Maar ook sportprojecten, toch? Ook sportprojecten. Dus, dus als het om jongeren gaat... Dan, dan... Maar er zit natuurlijk wel ja, heel duidelijk uh, een, een samenspel tussen welzijn, zorg en, en jeugd. En dat mij dat, dat samenkomen, dat noemen wij de sociale basis waarin wij dat uh, laten samenkomen. En dan een van de onderdelen is inderdaad uh, uh, zorgen voor jongeren, gezond, vitale jongeren. Uh, en, en, en dat ze ook uh, in een goede omgeving kunnen opgroeien. Hoe staan er nog meer op het lijstje in het boekje? Nou, nou er staan nog <laughs> heel veel op het lijstje in het boek. Nee, nou, nou, voor mezelf is, is, zijn wel een aantal dingen heel belangrijk. Ik, ik, ik heb grote zorgen over uh, de huisvesting voor onze ouderen. Hè, onze steeds uh, ouder wordende mensen. Uh, de groep uh, die nu 75 is en naar de 85 gaat. Dat is echt, dat wordt, dan word je kwetsbaarder. Hè? Van, to, vroeger dus, was het de 65. Dan <tomt> je, ging je met AOW en, enzovoort. Maar, die groep ja. is op, maar de groep wordt nog steeds groter. En maar die... toen kon je nog wel naar een bejaardentehuis. te huis. We zijn van de week, en er was, er was u bij, in Huis in de Duinen geweest. Wat vroeger een, een, een oude vandaag te huis was. En nu is het gewoon een zorginstelling. Dat klopt, ja. Dus, moeten dus... we niet terug naar dat soort dingen? Dan? Nou, we, we hoeven niet helemaal terug. Maar we zullen wel tussenvormen moeten vinden. Om, om die groep, bijvoorbeeld die groep van 75, 85. Om, om die op een of andere manier in een woonvorm te krijgen... waarin ze wel die extra ondersteuning krijgen... die ze echt nodig hebben... die nu niet meer gegeven wordt... zoals dat vroeger heten in het bejaardenhuis En de laatste maanden heb ik echt veel contact met de ouderen gehad... die mij ook, ook gewoon bellen van... Hoe, hoe pak ik dat aan? Hè? Je hebt, we hebben allemaal hele ingewikkelde regels daarvoor. Uh, je, je hebt mensen die... Uh, die, die, die worden vanuit de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, worden ze ondersteund. Maar je hebt ook mensen die vanuit de ziektewet worden ondersteund. Omdat ze iets, iets, iets met hun gezondheid te hebben. En ook uh, langdurige zorg. Nou, wat we moeten zorgen is dat dat gewoon makkelijker, zonder meer, minder schotten, tot stand komt. Maar hoe gaan we dat dan doen in Zandvoort? Want... Nou, wij gaan dat, denk ik, oppakken. door uh, We hadden een, een, een groep wonen, welzijn, zorg. En die groep... Uit partijen die de, zich daarmee bezighouden. Dus dat is van de woningbouwvereniging. Tot en met uh, Kennermerhart en Zorgbalans. Maar ook Pluspunt. Om gezamenlijk te kijken hoe we daar extra aandacht aan kunnen begeven. En ook de handen in één kunnen slaan om dat te regelen. Ja, want er zijn heel veel uh, instellingen in Zandvoort. Hè? Als je al in Pluspunt binnenkomt. Dan heb je al een wijkteam en een zorgteam en een jeugdteam. Uh, de gemeente heeft zo'n team. Dus, heel veel mensen zijn ermee bezig. Maar mensen in een bejaardenhuis krijgen, dat zit er niet in. En, en gisteren was weer op televisie dat men weer langer thuis moet blijven. Wordt die groep dan niet steeds kwetsbaarder? Ja, die groep, die groep wordt kwetsbaarder. Dus, dus ja, een van de dingen wat er moet gebeuren is dat er meer doorstroming gaat ontstaan. Dus dat, dan moet je ook wat aanbieden. Ja, dan moet je ook aanbieden. Nou ja, wij zijn wel bezig met het aanbieden. Bijvoorbeeld uh, in uh, de Watertorenplein komen 17 woningen... Ja, ook voor, vanuit, uh, voor, uh, voor ouderen, met name ook voor ouderen. We gaan uh, bij strijder komen 30 woningen voor ouderen. En nou, ik, bijvoorbeeld waar ik ook op hoop, dat bijvoorbeeld uh, bij het raadhuis daar ook. Bijvoorbeeld voor een groot deel oude Dan Kun je zeggen, ja dat doe je alleen maar voor de ouderen. Nee, want het voordeel is als je voor die ouderen kleinere woningen bouwt... op een betere locatie met meer zorg eromheen... komen er andere woningen vrij. Dus dan krijg je die doorstroming. En dat, dat is, dat en, is, en dat is wat, wat we op gang moeten zien te ja. krijgen. En daarnaast moeten we natuurlijk ook voor die jongeren bouwen. Maar een oudere woning ja. kan ook heel geschikt zijn voor een jonger. Ja. Want wat dat betreft, qua hè, eens twee persoons huishoudens kan je dan altijd kwijt. Ik hoorde u uh, zeggen, uh, achter het gemeentehuis... Uh, nou heb ik het plan toevallig vorige week eens boven water getrokken, maar ik hoorde er niets meer van. En Er waren drie varianten. Uh, ligt dat stil of wordt er nog een keuze gemaakt? Nou, in principe hebben we besloten dat de ambtelijke samenwerking doorgaat. Dus nu wordt het project door wethoudende Kloet, die pakt dat nu op. En we zijn dus nu aan het uh, nou, onderzoeken hoe we dat verder kunnen brengen. Dus maar die drie, die drie fases die, zijn al, uh, die liggen op tafel? Ja, er liggen, er liggen wat scenario's op tafel en uh, nou, die worden nu verder uitgewerkt. Dus eigenlijk is wel de verwachting dat we... Het voorjaar een keuze moeten maken van hoe we de ambtelijke huisvesting in Zalvoort gaan organiseren. En wat er dan vervolgens aan huisvesting op die locatie opnieuw kan ontwikkeld worden. Ik, zou, ik denk er vooral over na nou om bijvoorbeeld de begaande grond, zou je dan het gemeentehuis kunnen hebben, plus de uitbouw En daarboven zou je woningen kunnen bouwen. Dat is een van de varianten ja. die voor ligt. Nou ja, dat is, dat is, in ieder geval, ik zit daar dan schot in. Want ik las het. Ik denk zo, dat ligt een tijdje stil. Um. Over uh, Jan-Jaap van der Kloet gesproken, die uh, doet de projecten. Maar vastgoed zit ook in, in uw portefeuille. Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, nou vastgoed uh, dat zit in mijn portefeuille. Dus, dus als er vastgoed aangekocht moet worden, dan, dan loopt dat wel voor een deel van mij. Via mijn portefeuille, zoals uh, Maneesje Ruckert, de, de, de Marieschool. En uh, daarnaast gebouwde <kwijm>. krocht, dat is dan wel een project wat nu uh, ook... Uh, nou, Even afwachten hoe dat afloopt met die vleermuizen enzovoort. Maar we zijn wel aan het kijken hoe we project De Krocht meer kunst- en cultuurcentrum van Zandvoort kunnen krijgen. Nou, daar ben ik dan wel vooral mee bezig. En we gaan ook kijken hoe we alle accommodaties op een wat langere termijn uh, beter inzetbaar kunnen laten zijn voor allerlei zaken. Had u in 2006 ook al een boekje? Ik, had in, ik heb altijd boekjes gehad ik, of, of ik schreef het op. Ik, meestal maakte ik A4'tjes. En ja, je moet af en toe gewoon de dingen even opschrijven. In uh, in 2006 staat in uw verkiezingsprogramma ook gebouwde krocht. Ja, dat, dat weet ik. En, uh, <laughs> Daar zijn we al een tijdje tijd me mee bezig. Dat, dat was het leuke. Maar toen ik wethouder werd in 2014... ...toen had het vorige college besloten... ...in kader van bezuiniging om gebouwde krocht te verkopen. En dat is het eerste wat ik in 2014 heb... Ja. Dus wat ik in 2006 heb, ik in 2014 kunnen uitvoeren. Dus en dan nou van het het 2014 uh, naar, uh, naar 2023 gaan we wat bouwen. Dan gaan we eindelijk wat bouwen. Als die, vleermuis ja. weg is. Ja, als die Vleermuis weg is. Maar ja, soms moet je een lange. In is, de politiek is dat, is een lange project, adem uh, hebben. Is dat project Vleermuis uh, uh, in september afgelopen? Want als de Vleermuis in rust gaat, dan moet je het project, uh, project stilleggen. Nou, kijk, Waarom het allemaal zo lang duurt. Uh, je kan je vraagtekens bij zetten of dit allemaal zo, wel zo moet. Dat is, ik dat is denk daar wat, uh, wat ruimer over. Maar hm. wat ze doen is. Ze doen eigenlijk gedurende bijna een jaar dat onderzoek. Om te inventariseren welke, nou, hoe, hoe de, dat, de beesten, de, de, de vleermuizen en andere beesten daar uh, bezig zijn. Op basis daarvan kan je migrerende maatregelen nemen. Want uiteindelijk mogen we wel bouwen. Alleen, je moet eerst constateren... wat zit er in, misschien in de weg? En hoe los je het dan op? Dus op het moment dat we, dat proces is afgerond... krijgen we een rapport. En dan moeten we dus ma bijvoorbeeld maatregelen nemen. Kasten neerhangen. Om te zorgen dat bijvoorbeeld die vleermuizen... ...toch daar in de buurt kunnen leven. Zelf verwacht ik dat ze gewoon ergens anders heen gaan. Want maar ze verhuizen vijf... gewoon naar een andere plek. Bijvoorbeeld van de Grote Krocht komen ze dan in de Haarlemstraat terecht. Naar de, kerk, naar, in de buurt, naar de kerk. Of naar de kerk. Dus wat dat betreft, oké, okay, uh, we, we zitten heel ingewikkeld in elkaar in dit land. En ik denk er wel eens over, Van was het maar wat simpeler allemaal. Ja, dit is wel uh, heel erg. Want je krijgt natuurlijk straks als je gaat bouwen ook nog een CO2-klus. Dus het wordt helemaal ingewikkeld. Je bent ook eerste loco-burgemeester. Uh, wat zijn de taken op het ogenblik? De taak is gewoon op het huis passen en bij calamiteiten op kunnen optreden en soms wat aftekenen in de boeken, soms wat overleggen met elkaar, want we hebben soms toch nog wel besluiten te nemen, maar voor een meerderheid bijvoorbeeld drie wethouders nodig zijn. Nou, dat doen we het dan schriftelijk en dat gaat allemaal prima. Maar op het moment is het natuurlijk relatief rustig. Dat heeft ook met het weer te maken, denk ik. Maar ik hoop dat we komende ...dagen toch wat beter, weer, beter krijgen, weer hebben voor, ja. de, voor de Pride. Maar Ik we heb... laten de pret niet drukken natuurlijk. Nee, he. zeker niet. Ik heb nog een stukje uit 2006. Middenboulevard en strand belangrijk voor heel Zandvoort. De Polen, Pallas, Badhuis en Wadertorenplein. Toen heette het ook al Waardetorenplein, terwijl het gewoon de westergaststraat is. Westerparkstraat is. Modern toeristisch gezicht van Badplaats Zandvoort. Um, we zijn een aantal jaren verder. Hoe staat het er nou mee? Want uh, Pallas uh, staat nog steeds een oud uh, Dolkirama. Ja, nou, je ziet dat het CDA wel vooruitziende blik heeft. En, en, en uh, <laughs> ja, ja, dat, dat, uh, dat is toch een beetje geregeld nu ook, uh, mede naams het CDA, denk ik. En uh, nou, we, we maken wel vooruitgang. Hè. Het Battersplein uh, is gesloopt, dus daar kun, kan de gemeente zijn deel zeker realiseren. Uh, Passagepanden... Heb, heb ik er zelf bij getrokken. Was er eerst niet bij. Is straks ook leeg. Het pand... laatste pand gaat weg. Dat gaat weg. Dat is uh, van de week bij de notaris allemaal gepasseerd. Dus het pand is eigenlijk nu eigendom van ons. Dus we gaan uh, zo snel mogelijk gaan we dat slopen. Ja, en en Dolphirama Rama en, en het palace. Dat, dat blijft een ingewikkeld pro pro proces. Maar ik, ik heb wel de goede hoop uh, met Jan-Jaap de Kloet. Uh, die met wat frisse wind... ...dit kan aanpakken, uh, daar toch uh, stappen gaat maken. Dat is weer een apart en, project. Ja, nou, dat, dat, het, we knippen het wel en denk ik... ...ik verwacht wel een beetje op dat, dat we wel de passagepanden... ...dat we daar die ontwikkeling op mm. die rand kunnen gaan inzetten. Dan krijg je in ieder geval dat het eerste beeld al beter is. Ja. En dan gaan we stap voor stap vooruit, maar het is niet makkelijk. Er zat ook een stukje in over de CDA-mentaliteit. Ja, de dat is gewoon doorgaan. <lacht> doorgaan en, en vooruitdenken. En nou, de dat tijd dat... nemen soms voor dingen om het goed geregeld te krijgen. Het, uh, en de het het... Dorris-partij hoort daar nu bij. <coughs> ja, dat staat er niet bij in 2000. Nee, nee, dat was het nog niet, maar dat is uh, recentelijk. Ik zie hier ook ontwikkeld... nog een hele jonge Hans Hogendorf en er nog piepjonge meneer Bruijs. Ja, dat klopt. Ja, <laughs> ja, dat, dit is namelijk ook wel mijn laatste periode. Nou, daar wou ja, ik net ja. even aan ja. hebben. Uh, gekscherend heb je ook al gezegd: ik neem afscheid in de krocht. Ja, het dat gaat, heb, gaat dat gaat heb, het lukken? Ik, ik hoop het wel. Dat misschien dat dat wel gaat lukken. ja Dat lijkt me leuk om daar <laughs> afscheid te nemen. Dan, ja. Ja, en dat, we zijn nu bezig met de partijen. Gewoon toch met de, met de jongeren. We hebben drie jongere raadsleden. En we zijn, ook, we zijn eigenlijk alweer bijna bezig met de voorbereidingen voor de komende tijd uh, toch nog meer jongeren, uh, nog meer vanuit die Doris-partij uh, de, de zaken okay. oppakken. En het is de afgelopen periode goed gelukt. We hebben drie zetels. Het, het leuke voor mezelf vind ik dat ik in 1994 als lijsttrekker ben begonnen met drie zetels. En nu uh, afsluit als uh, gewezen lijsttrekker ook weer met drie zetels. Dus we, eigenlijk zijn we soms wat redelijk stabiel. Nee, je is, je is stabiel. Nou, we gaan het zien. Uh, meneer Bluis, dank voor uw tijd. Dank u wel. En, en gotcha uh, we spreken elkaar zeker nog. Zeker, bedankt. Dank u wel. Goedemorgen Chantal. Goedemorgen Carina. Oh, Super fijn dat ik je toch zo op deze manier nog kan spreken. Want ja, ja, het is even anders. Ja, het is even anders. Ik zal het even uitleggen, want uh, ik doe natuurlijk nu op zaterdag live radio. Maar ik zit nu toch in de studio. Want um, het is namelijk zo dat uh, ik zou met de klimaatpiraat Bram, jouw man, uh, op de Huifkar gaan in Zuid. Maar uh, ja, hij was toch ziek vanmorgen. Dus ik ben heel ja. blij dat we het nu op deze manier kunnen doen. En uh, we hadden het al eventjes besproken, want vorige week was ik natuurlijk bij uh, uh, de unit van uh, Juttesgeluk En toen zeiden we, ja, dat gaat natuurlijk over alles wat aanspoelt en wat de mensen achterlaat op het strand. En dan is het uiteindelijk wel een heel mooi bruggetje naar, uh, naar klimaatpiraat, naar Bram, uh, wat hij doet. Want ja, hij gaat natuurlijk over wat er allemaal op het strand uh, te zien is en uh, waar we zuinig op moeten zijn natuurlijk dat klopt helemaal. Um, ja, wij, wij richten ons vooral, tenminste Bram en ik, ik doe, uh, om even duidelijk te zijn, ik doe al Bramse boekingen en uh, heel veel heel mailcontact, heel veel telefonisch contact met mensen voordat ze boeken en de activiteiten die worden, tenzij Bram mij niet nodig heeft, mm -hmm. worden allemaal door Bram gedaan. Ja. Dus uh, ja, van de inhoud weet ik ook inderdaad heel veel af. Um, ja, hij richt zich inderdaad al jaren heel erg op de natuur hier uh, rondom Zandvoort. En um, dat is altijd wel het strand geweest. En sinds afgelopen jaar hebben wij daar ook de duinen bij getrokken. Um, omdat het gewoon prachtig is. Het is echt zo mooi wat er allemaal te zien is en te vinden. Hij komt bijna wekelijks ook thuis met, met een, stuk, een stuk hout. Of, uh, of inderdaad een stuk wrak wat dan weer aangespoeld is. Um, dus van, ja, als je het hebt over natuur, historie. Alles is eigenlijk te vinden op het strand. Behalve dus het, inderdaad het afval en het plastic. Ja. En wij focussen ons daarop. Ja, en ik hoorde dat er op jullie site een hele leuke tour te boeken is op elke dinsdagmorgen. Maar daar hebben we het echt over de morgen. Want uh, hoe laat begint dat? Ja, heel erg vroeg. <laughs> Tenminste voor de meeste mensen. Voor ons is het al niet vroeg, uh, want wij hebben een jong gezin en uh, alles is um, uh, wakker wel rond, ja. uh, rond die tijd. Voor jullie is het middag. Ja, <laughs> in principe wel. Uh, nee, wij gaan echt om zeven uh, uur starten. Wij dan een tour van een uur. En um, ja, er zijn heel, veel, heel weinig mensen die dan uh, op het strand lopen. Echt een paar mensen die hun hondje nog uitlaten. Maar wat zo mooi is, is als je inderdaad ook richting de zuid een beetje rijdt, dat er soms nog wel een zeehondje lekker uh, ja, in de branding ligt. En ja, je bent echt even op het strand, zoals het strand misschien honderd jaar geleden eruit zag, mm -hmm. uh, op een rustige dag. Ja. Um, ja, het is dus heel bijzonder om mee te gaan zo vroeg in de ochtend. Dus en dat doen we inderdaad expliciet uh, ook voor, omdat we dan de badgasten niet uh, ja. Um, ja, eigenlijk in de weg zitten. Ja, want dan <laughs> gaan jullie dus met die huifkar neem ik aan, met die tractor. Ja, dat klopt. Ja. Ja, je gaat een uur mee, je krijgt een uur een excursie van, uh, van Dam op de, op de horrorcar. En... Ja, om, van zeven tot acht. En hij gaat dan richting de zuid... waar inderdaad van alles uh, te zien en te vinden is... voordat de drukte begint. Ja, ik heb natuurlijk ook al een keer... Uh, nou, zelfs een paar keer mee mogen gaan uh, met de klas. Maar uh, als Bram eenmaal uh, vertrokken is met de huifkar... en hij stapt uit op bepaalde plekken op het strand... ja, dan denk je nou, oké, okay, ik zie alleen maar zand nu even. Maar hij vindt van <laughs> alles en hij kan zo goed vertellen. Hij is niet voor niks natuurlijk ook klimaatburgemeester. Uh, Klopt, ja. ja hoe, hoe word je dat eigenlijk? Uh, nou, eigenlijk um, het was, er stond uh, ik denk vorig jaar, zo rond september, stond er een uh, advertentie in, de krant, in het krantje van Zandvoort op zoek naar klimaatburgemeesters. En ik denk, nou, ik ga even kijken wat dat inhoudt. En het is inderdaad, uh, ja, al onze activiteiten zijn dus gebaseerd op, uh, onze, onze slogan is eigenlijk educatie voor de volgende generatie. Omdat wij het zo belangrijk vinden dat kinderen ook opgroeien in een soort van bewustzijn met de omgeving die zij hebben. En vooral hier in Zandvoort is dat heel erg mooi en ja. uh, je leeft eigenlijk in een natuurgebied. En Bram die heeft er inderdaad echt ook voor om, uh, om die educatie door te geven aan vooral kinderen, wat echt onze grootste doelgroep is. Maar ook nog wel inderdaad bedrijfsuitjes en uh, mensen van een jaar of 50, 60 die meegaan vissen En die dan ook ineens hun ogen open gaan en denken van wauw, ja. is dit wat er echt in de Noordzee allemaal, uh, ja, allemaal eigenlijk leeft en wat je eruit kan halen. Dus ja, dat is een prachtige combinatie omdat uh, klimaatburgerschap, vooral heel specifiek voor Zandvoort, um, past de brand daar helemaal in. En um, ja, dat is heel erg mooi dat wij eruit gekozen werden. Ja, want hij vindt ook heel belangrijk dat het heel serieus genomen wordt allemaal. En uh, daarom uh, is het ook heel belangrijk inderdaad dat hij bij de kinderen terechtkomt. Want je doen ook veel voor de BSO, hè? Uh, nu, Klopt. in deze zomervakantie. Ja. Ja, in de zomervakantie hebben we echt veel aanvragen voor BSO's. Um, kinderdagverblijven. En we hebben ik denk bijna elke week wel een activiteit ingepland. Ja, geweldig. Super. Ja, het en is uh, zo mooi ja. bij de kinderen om te starten bij de kinderen, zeg maar. Ja, ja want kinderpartijtjes uh, dat doen jullie ook. Maar dat uh, is misschien handig om na de vakantie te doen, zei je. Want ja. De meeste zijn nu ja, nog toch... Uh, ja, dit is eigenlijk laagseizoen voor de kinderpartijtjes, inderdaad. Ja. ja en, en wat uh, we voor volwassenen ook nog hebben, is een hele mooie duimpieperpaddoer. Waar je meegaat met Bram naar de duimpieperlandjes. En kijken wat er allemaal heeft gegroeid de afgelopen maanden. Ja, want hij uh, zegt ook, ik heb zijn filmpje gisteren nog even gekeken, over zelfvoorzienendheid creëren. Uh, ja. Ja, kun je dat uitleggen? Nou, een van de dingen die wij dus voor onszelf doen is uh, voor de hele winter duimpiepers uh, telen. Uh, ja, we hebben wat heel erg oud is, eigenlijk ook een hele oude traditie in Zandvoort, um, waar dus de duimpieperlantjes in het duin, um, ja, daar gaan we elke lente, sorry hoor, ik hoor mezelf een beetje dubbel. Oh ja, echt? Ja, nou, dan oh, komt ja, het, het uh, des goed. te beter binnen. Dan horen we alles ja. <laughs> ja, Vandaar dat ik een beetje stotter zo. Ja, dat maakt niet uit. Um, nou, dus, ja, elke lente uh, doen wij dus duimpiepers uh, telen in de duin. En zo rond deze tijd en richting september zijn ze, um, zijn ze klaar. En wat vooral zo mooi is als je richting die duimpieperlandjes loopt... Dat echt, uh, ja, je moet echt een paar duimpannen over om daar ook te komen. Um, Heel ja, mooi, want echt een... er zijn ook restaurants die natuurlijk deze duinpiepers graag uh, op het menu hebben, Zeker Je wordt uh, Zeker, ja. tussendoor. <laughs> wij als uh, duin waar meneer Bluijs ook onderdeel uh, uitmaakt, ja. worden nu al bestookt ja? uh, door mensen die graag uh, wat willen hebben uit de duin. Kijk, kijk dat is mooi. Zeker. Ja, dat is wel dat een is hele mooie wel. traditie wat eigenlijk ook hier in Zandvoort echt wel past, hè? Ja, nou, het ik is, weet niet of ze ja, dat in Scheveningen ook doen uh, in de duinen? Nee, uh, het is natuurlijk voortgekomen uit, uh, uh, uit, uit Armoei. En uh, uh, er is nu nog een aardappelteelvereniging En die mag alleen maar uh, aardappels telen. Je mag dus niets anders niets telen. Niets anders, ja. En had ik ook even gelezen over... Het is natuurlijk alweer, denk ik een paar maanden geleden... maar dat Bram de schelpentelling had ge georganiseerd. En uh, ja. uh, wat is nou eigenlijk de conclusie daarvan? Hebben jullie uh, van die dag of die dagen... Uh, iets kunnen merken over uh, dat het toch wel aan het veranderen is, allemaal? Uh, wat daar zo van was, is dat inderdaad. Uh, er waren heel veel schelpen. Echt super veel schelpen gevonden. En de opkomst van de mensen die daar mee wilden doen, was ook echt heel groot. <lacht> ik weet nog um, dat ik even ging kijken, maar het was echt super stormachtig weer en regen. En er kwamen echt kinderen ook van heinde en verder die. Dan uh, inderdaad bij Talassa was het dan georganiseerd. Ja. Dat zij uh, ja, die kwamen aan helemaal ja, verzopen eigenlijk in hun kleding, maar echt met zakken vol, <laughs> zakken vol met schelpen. En uh, wat heel erg leuk was, is, is dat ze, um, het, waren, het was niet zomaar een telling was. Ze gingen ook echt uh, determineren. Dus er waren um, uh, kaarten, er waren uh, experts ook bij, die, um, ja, die eigenlijk gingen. Analyseren welke schelpsoorten er allemaal waren. En het is wel zo dat um, in de afgelopen, ja, kan ik zeggen 25 jaar, dat de soorten schelpen wel aan het veranderen zijn. Ja. En dat komt dan onder andere doordat de zee wat warmer wordt. Ja, dat merken we ook heel erg met het, het soort vissen wat er uh, gevangen wordt onder de kust. Dat, mm. dat is ook uh, langzamerhand uh, ja, diverser geworden. En zo zit het ook met de schelpen: als de zee warmer wordt, ja, dan komen er andere ja. diertjes en die vinden dat toch comfortabeler. En anderen die uh, trekken naar andere, ja, ja. naar andere delen van Europa. En is dit uh, iets uh, jaarlijks langs de hele kust of alleen in Zandvoort dan? Um, zij, uh, bedoel je nee, ik bedoel de, de schelpen? Dat is de vogeltelling zelf? en de bijtelling. Uh, het is een, uh, een nationaal evenement. En het werd ook inderdaad op verschillende kustplaatsen werd het georganiseerd. Oh, ja. Ja, ja, En dat was inderdaad uh, ja, heel erg leuk om aan mee te doen. Volgens en, mij was het april. Ja, oh, zo okay. in mijn achterhoofd inderdaad. Ja, ik maar volgend, volgend jaar wordt het bezig. gewoon weer... Ja, volgend jaar wordt het weer georganiseerd. Ja. Dat is ook heel erg mooi. Ja. Nou en, uh, jullie hebben dus een site zei je. Daar kun je dus alles op terugvinden. Uh, wat er Zeker? allemaal te doen is. Uh, en dan kun je daar dus ook uh, tours op boeken. Inderdaad, als wij een, uh, een tour organiseren, bijvoorbeeld dan die, die Duimpieperpad tour... Ja, dan willen we het liefst zo veel mogelijk mensen mee natuurlijk... Ja. En uh, dat is tot 15 personen, want je wil ook nog een beetje persoonlijk um, mm -hmm. ja, alle vragen kunnen beantwoorden eigenlijk. En de afgelopen maanden zijn er inderdaad hele leuke families mee geweest. Die zeiden, nou kom, gaan met z'n allen. En die kwamen helemaal uit het oosten van het land, of uit Breda geloof ik, ik weet niet meer precies. Die wilden dan met z'n allen inderdaad zo'n uh, zo tour. En dan vertelt Bram uh, uh, ja, van alles over de duin. Maar bereiken jullie dan ook de toeristen die, uh, ermee? Um, we hebben inderdaad wel Duitse mensen die ook graag met ons meegaan. Maar het is wel altijd heel belangrijk dat ze ook Engels kunnen. Ik ja. <laughs> dan is een keer eindeloos naar het woord... ...lieve in het Duits gezocht. Ja. Oh, ja. <laughs> en dat is heel moeilijk om... Uh, nee, Engelse, uh, ja, Engelse en Nederlandse tours bieden we aan. Maar we hebben inderdaad wel wat... Uh, ja, wat uh, internationale gasten, maar vooral, vooral op het strand hoor. Niet per se met, uh, met de excursies in de duin. Ja, en uh, dat, de site is natuurlijk dan klimaatpiraat.nl, neem ik aan. Uh, .com, Klimaatpiraat.com. klimaatpiraat.com. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor uh, je uitleg ja. en uh, dat we jou Dank konden bereiken. En beterschap voor uh, Bram. Ja, dankjewel. Komt okay, helemaal goed. Ik ga hem dankjewel. goed verzorgen. Ja. Fijne dag. Fijne. Doeg. Nou, dat was uh, je eerste interview van uh, vandaag. En, uh, ik ga nu. Uh, op pad. Je, je, je gaat nu. Oh. Uh, ja, ik ja. wil alleen ander weten van je. Ja, ik wil meteen vertrekken. <laughs> Want ja, ik moet nu naar uh, Paal 69 naar de, hè? Uh, helemaal naar het Helemaal, naar South Beach. Ja, En je, ik had natuurlijk gehoopt dat, dat um, uh, Bram mij met de. Dat was het plan. Bram zou met mij in Zuid richting Paal rijden, zo langzaam, met allemaal uitleg. En dan zou ik bij Paal uitkomen en dan zou hij weer uh, terugrijden. En nu moet je met de fiets? Nu ga ik op de fiets en dan ga ik lopen. Ik heb, uh, want het onderwerp is natuurlijk pakje kunst. En dan heb ik allemaal pakjes ook mee. Want moet, er... die, moet die uh, nog gevuld worden dan? Nee, nee, nee, dat is allemaal vorige week gebeurd. Dus uh, daar refereer ik zo meteen ook even aan. Maar ik ga nu lekker over het strand. Uh, dat stukje zal nu ook nog wel rustig zijn, want ja, het weer is niet echt bijster Het is prachtig lekker. weer voor het strand. Uh, voor wandelen en, uh, ja, en lekker naar de zee kijken, herten in de duinen zien, perfect. Nou, de temperatuur Karina, dat, is ook super. Dus, dan, uh, dan horen we je straks weer. Maar niet allemaal nu. Uh, nee, <laughs> nee, nee, nee. nee, maar eigenlijk wel. Kom allemaal naar Pakje je, Kunst. Iedereen ja, mag ja. naar uh, Pakje Kunstpaal 69. Ja, ja, ik ga er zo wat over vertellen nog. Oké, okay, dan okay. horen we je graag. Tot Dag. zo. half negen morse koffie op mijn krant ik ben niet bij de les wat is er aan de hand ook op de wereld er is niemand zoals zij ik kan alleen maar dromen dat ook open mis bij mij ga de wereld romen, pizza met tonijn zou de mafia vermoorden om bij jou te komen Voor het volgende onderwerp is aangeschoven... ...Eleen met twee E's. Ja, Eleen. Van de Kamp. Ja, dat klopt. Van de Bibliotheek Zuid-Kennemeland. zuid kennemerland uh, zuid Bibliotheek is allesomvattend, hè? Ja, dat zijn uh, tien vestigingen hebben wij in zuid kennemerland zitten. Dat zijn uh, dus Haarlem, Zandvoort, uh, Bloemendaal, Heemstede... ...maar ook Hillegom. Vreemde Eens en erbij, maar we hebben hem wel in ons werkgebied. Ja. Jullie uh, uh, doen van alles samen, hè? Te kijken wat hier gebeurt. En die doen ook lokale projecten. Uh, maar nu uh, gaan jullie wat doen in de zomerperiode. Ja. Um, wat verandert er in de zomerperiode? Is het minder druk? Um, het is minder druk. Maar ook wel. Uh, er zijn ook heel veel ouders die dingen juist zoeken met, om te doen met hun kinderen. Voor de vakantie. Voor de vakantie. Dus er wordt heel veel jeugdprogrammering geprogrammeerd. Voor mensen die dus niet op vakantie gaan. Mm -hmm. Um, in de zomerperiode, want ik, ik ben verantwoordelijk voor alle campagnes, heb ik een uh, zomercampagne opgezet voor de jeugd, zes tot en met twaalf. En dan kunnen ze aan de hand van allerlei soorten opdrachten, kunnen ze uh, een cadeautje verdienen. Hoe werkt dat? Moet, moet een kind in de bibliotheek komen voor? ik wil meedoen? Uh, ja, ze hebben hier een spaarkaart kunnen ze <kuggen> ophalen of downloaden via onze website. En dan heb ik zes opdrachten staan op die spaarkaart. En dan kunnen ze in de bibliotheek een boek uitzoeken en dan kunnen ze die gaan lezen. En dan... Doe je een voorbeeld van zo'n opdracht? Um, ik heb bijvoorbeeld een opdracht van um, Lees eens een grappig boek. Uh, of ik heb de, de hele, hele tak, daarboven heet Kom verhalen ontdekken. En mijn hele doel was dat ik de kinderen wil uitdagen om ook iets anders te pakken dan bijvoorbeeld een grote. Uh, boomhut, mm -hmm. of um, uh, wat hebben we nog meer? Um, uh, dagboek van een mutsje. En ik wil ze uitdagen om ook iets anders te pakken. Dus ik heb bijvoorbeeld. Um, lees eens een boek dat verfilmd is, of lees eens een strip. En daarmee probeer ik ze uh, te triggeren om iets anders te pakken. Dan lees ik die strip. Ja. En wat is dan mijn opdracht? Uh, dan moet jij, uh, um, als je hem uit hebt, dan ga je terug naar de bibliotheek. En dan vertel je aan een medewerker uh, waar het boek over ging. En dan verdien je een stickertje. Ah, oké. Okay. Ja. En zo uh, lees ik een aantal boeken. En, ja. uh, Vier. Vier boeken. Vier boeken. Oké. Okay. is te doen. Ja, dat is te doen. Denk ik. Nou ja, je ziet uh, uh, toch best wel uh, uh, mensen die niet op vakantie gaan. Met ja. kinderen die ook soort van bezighouden moeten worden. Dus die gaan dan lekker naar de bibliotheek. Ja. Dat is project 1. Ja. En wat doen we nog meer? Um, voor de mensen die... Um, uh, ...voor de volwassenen, zoals wij... ...heb ik een uh, zomeractie uh, opgezet. Dus ik krijg altijd de, het commentaar... Uh, ...of dan vraag ik, lees je wel eens... En dan zeggen ze na, nou, ik lees eigenlijk alleen maar in vakanties. Dat is het meest. Dat hoor ik heel dan veel om me heen. Tijd. Want dan heb je tijd. Dus wij hebben deze zomer hebben wij een twee maanden abonnement voor 10 euro. En dan kan je gewoon onbeperkt lezen in de, van de bieb, gewoon het fysieke boek, maar ook uh, van ons gebruik maken van onze online bieb. Dus we gaan kijken wat dat oplevert of dat uh, mensen aanspreekt. Dat, dat ga je ook monitoren waarschijnlijk. Ja. En dan wordt dat een, een, een, een ding voor volgend jaar. Denk ja, je dat absoluut. Gaat, uh, gaat opzetten. Ja, ik wil, ben ook heel benieuwd. Er uh, zijn al best wel wat afgenomen. Dus ik ben heel benieuwd wie dat nou hebben gedaan en, en wat ze hebben gelezen. En, ja. Dus dat gaan we in uh, september denk ik bekijken. Nou, je hebt natuurlijk ja. je, uh, uh, de vaste bieb klanten. Ja. En, en nu krijg je dus nieuwe mensen erbij, zou ik maar zeggen. Ja. Of ja, mensen die gewoon twijfelen omdat ze niet vast willen zitten aan een abonnement. Wat kost een jaarabonnement aan? Een jaarabonnement is 50 euro. Dat is de basis. Je hebt ja, ook nog comfort dat je boeteloos uh, en meer kan lenen. Dat is ietsje duurder. Maar goed, als je dat weer terugrekent naar de maand, is dat nog, nog geen 5 euro. Dus... Nee, nee, maar het is uh, uh, met mensen die. De interesse hebben om die twee maanden te gebruiken. Die ja. wil je waarschijnlijk ook overhalen om, uh, om iets langer mee te doen. Uh, ja en nee. Ik, ik wil ze vooral enthousiast maken om weer te gaan lezen. Om te gaan lezen? Ja. Ja, ja. ja, dat is mijn hoofddoel. Wat zit er nog meer in je uh, um, programmering? Ja, nou ik heb uh, ook het programma meegenomen voor de zomer. Uh, mijn collega's van programmering zijn super hard bezig geweest om uh, leuke programmeringen neer te zetten. Uh, voor Zandvoort specifiek hebben okay. wij op uh, woensdag 30 augustus. Voor de doelgroep 4 tot en met 8 uh, komen de b-bots helpen, de Ridders zonder billen. Dat, is, dat zijn een soort van uh, computerdiertjes um, uh, uh, en die, kunnen ze, die gaan ze leren programmeren om een bepaalde route te rijden. En het is gebaseerd op het voorleesboek van de Ridders zonder billen van Levine van Teunenbroek. En dan gaan ze op, uh, gaan ze op, gaat het diertje op zoek naar de billenwinkel. Want de ridder heeft geen billen meer. Nee, die moet billen hebben. Ja, die moet billen <laughs> hebben. Um, dus dat is er in, uh, op 30 augustus uh, in Zandvoort. En diezelfde workshop is er ook uh, 31 augustus in Heemstede. Um, verder hebben we... Nou, in de buurt Heemsteden, 16 augustus hebben we kijkdoos maken met uh, een mooi zooi. En dat is ook gebaseerd op, het boek, op een boek van Levine van Teunenbroek. Uh, dat is uh, Haar boek Is Dat een rover in het bos. En dan op dat thema, zijn zoekboek. Uh, dan maken ze op dat thema maken ze een, um, een kijkdoos. Uh, je noemt Heemsteden, we gaan straks ja. verder met uh, ja. de programmering. Ja. Um, uh, mogen Zandvoorse uh, uh, leden in alle bibliotheken terecht? Zeker. Okay. zeker. Um, stel je wil iets uit een andere vestiging hebben, dan kan je dat gewoon reserveren en dat wordt dan naar je eigen vestiging gebracht. Nou, dus het, stel... het, het ging me nu een beetje over het project. Als Zandvoortse kinderen uh, horen, ik, ik wil een kijkdoos maken, is je neem ze? Absoluut. Ja, Absoluut. ja okay. zeker. Um, dat is gewoon voor ieder... Je kan je gewoon je kaartje reserveren en dan, ja, okay. dan kan je daarheen. Ik, ja het is een beetje de, Er is een hele mooie zomerprogrammering. Maar het is uitgesmeerd over al die tien alle, alle vestigingen. Okay. Ja. Dus Haarlem-Noord tot Hillegom. Ja. En er staat nog een programma denk ik. Ja, we hebben in Bloemendaal... Uh, 22 augustus, voor de doelgroep 10 tot en met 11... heb je uh, augmented reality in de bibliotheek. Dus dan kan je met iPads... gaan ze um, uh, spelen met iPads. En dan worden ze... Uh, wegwijs gemaakt in mediawijsheid. Dus ik krijg allemaal opdrachten op het gebied van bijvoorbeeld fake news. Dus ze leren omgaan met... wat is echt, wat is niet echt. Mm -hmm. Dus een soort van training... voor, um, voor het latere stukje. Ja, ja, ja. Um, we hebben woensdag 23 augustus in Hillegom. En 29 augustus in Haarlem, Schalkwijk. Heb je de Minecraft Challenge? Ook superleuk. De? Minecraft Challenge. Minecraft. Ja, Ik heb zelf jonge kinderen... Die zitten alleen maar te Minecraften. Wat, wat is Minecraften? Uh, Minecraft is een game. <laughs> en dan gaan ze bouwen. Het is een soort van pixelwereld. En het is voor de leeftijd 8 tot en met 12. En dan doen ze een challenge wie het mooiste kan bouwen. Okay. Dus dan kan je letterlijk. Dan gaan ze uh, grondstoffen delven. En dan kan je. Oh, je met, begint met niks. Je begint met niks. Je gaat dan delven naar bijvoorbeeld modder of hout of diamant. En dan kan je zo een eigen. Bouw je iets. Bouw je iets. In de virtuele wereld. Ja. Ik hoor allemaal leuke dingen, maar... <laughs> ja, heel veel, uh, heel veel uh, voor, uh, voor de jeugd. Ja. Van allerlei soorten. Um, dit weekend is er nog uh, Pride at the Beach in Zandvoort. Ja. Wat speelt? Dat wordt uh, voorgelezen op het ogenblik. Op dit moment wordt voorgelezen. En ik zag dat er straks um, is er een lunch is. En er wordt er poëzie voorgedragen op het gebied van Pride. Mm -hmm. En onze bibliotheek uh, liggen nu vol met, uh, met boeken hierover. Alle bibliotheken? Ik weet dat uh, uh, Zandvoort is daar uh, ja, nee, uh, meegenomen om, uh, uh, omdat natuurlijk pride at the Beach in Zandvoort begonnen is. Uh, en dat breidt zich uit over de, de meerdere vestigingen. Op dit moment ligt het display in ieder geval uitgelicht in Zandvoort. Mm -hmm. Omdat daar nu dit speelt. Maar wij hebben gewoon in alle, in alle vestigingen liggen collectie over Pride. Oh, okay. ja. Ja, het, het blijkt toch nodig zijn dat daar wat, ook, ook in, in bibliotheekwereld wat meer ruimte en bekendheid aan gegeven moet worden. Ja, het zou heel normaal om te zijn, hè? Ja, nou ja, dat, dat blijkt soms niet zo te zijn. Nee. Nou, laten we maar heel doorgaan gek. om het wel normaal te ja, maken. Ja, Absoluut. Ben je door je programma heen? Uh, of heb je nog een heleboel leuke dingen? Nou ja, er zijn gewoon nog enkele kaartjes beschikbaar op onze site ook voor allerlei andere programmering, zoals voor Bob bo bo bo ja, bo bo bo Popcorn. Bob Popcorn. En, um, en Peuter loopt ook gewoon door, dus het is gewoon doorlopende programmering. Daar wil ik nog even op terugkomen, een aantal uh, projecten die je genoemd hebt. Uh, moet je daarvoor inschrijven, moet je ervoor betalen, uh, opgeven? In ieder geval inschrijven. En Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Um, wat, wat belangrijk is om te weten dat als mensen nog bijvoorbeeld geen lid zijn van de bibliotheek... ...kinderen mogen tot 18 jaar gratis lid worden. En deze zomer is dat zonder inschrijfkosten... Dus het, het hoeft geen 18, drempel, ja? tot en met 18. Oh, ja. Was, ja. Ja. Dus het is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor de kleine portemonnee. Nou dat is mooi, dan hoop ja. ik dat een hoop mensen naar jullie programmering gaan komen. En inderdaad gewoon informeren bij de plaatselijke bibliotheek wat er regionaal te doen is. Ja. En daar gewoon leuke dingen gaan doen. Oké. Okay. Helene, dank voor de uitleg Dag en ja. nog veel plezier met de campagnes. Dank je. Though we've not reached the end We should take some time apart Leave here with no regrets Knowing we gave our all Oh, I cannot pretend That this won't break our hearts But we will meet again I know the art is tall But we could be so much more Dat we are here, we are bruised, we are damaged. But the joy was worth the pain. Oh, a beautiful game. Dit was uh, Goedemorgen Zandwoord. Het eerste uur vanuit een racecafé Rabbel. Waar het nu al gekeken gaat worden naar uh, de Formule 3 en de Formule 2. En Thomas die heeft het al moeilijk om vooruit te blijven kijken. Want zijn hoofd gaat steeds richting grote scherm. Dus kom gezellig naar de radio kijken. En je kan ook een beetje van uh, België meekijken. We gaan naar het tweede uur toe. Gaan wij praten uh, met Anita Daanen over Loeshoe Jongerenwerk. Carine Veren die komt weer terug. Alleen dat is uh, met de telefoon. Want ze sprint op het ogenblik naar uh, Paal 69 op het Zuidstrand. Om daar pakje kunst te gaan uh, doen. En de voorbereiding voor het Candlelight Concert. En als laatste praten wij met Roy Dongen en we gaan eens praten over de voorbeschouwing Pride at the Beach. Wat gaat er gebeuren en wat loopt er al? Ik zou zeggen tot na de boodschappen. So Just run away, all that talk is killing me